Dit is Maud Schuurs met het NOS Journaal. Ex-president Jamé van Gambia is bereid op te stappen en het land te verlaten. Dat zou blijken na diplomatieke gesprekken met de leiders van Mauritanië en Guinea. Het was een laatste poging om militair ingrijpen in Gambia te voorkomen. Jamé weigerde tot nu toe op te stappen en plaats te maken voor zijn gekozen opvolger Barrow. In Gambia zit sinds gisteren West-Afrikaanse troepenmacht die in kan grijpen als een diplomatieke oplossing mislukt. Vanwege de onrust zijn ongeveer 45.000 mensen het land ontvlucht. De meeste toeristen zijn ook al weg. Oud-president Obama en zijn vrouw Michelle zijn met een helikopter vertrokken uit Washington. Ze werden uitgezwaaid door de nieuwe president Trump, zijn vrouw, en vice-president Mike Pence. De Obama's vliegen naar Palm Springs in Californië, waar ze vakantie gaan vieren. Voor Trump staat na de beediging en een lunch een parade op het programma. Na zijn beëdiging hield hij een toespraak. Hij zei dat het vanaf nu America first is. We hebben jarenlang andere landen rijk gemaakt... en ons zelfvertrouwen en eigen economie hebben daaronder geleden, zei hij. Volgens Trump moet de wereld ook gezamenlijk de strijd aangaan... tegen de radicale islam. En de reddingswerkers hebben opnieuw overlevenden gevonden... in het ingestorte hotel in Italië. Het aantal overlevenden komt daarmee op tien. Vijf van hen zijn uit het puin gered... Onder wie vier kinderen. Met de anderen wordt contact gehouden. Het hotel werd woensdagavond getroffen door een lawine. In het gebouw waren op dat moment zo'n 30 mensen. In totaal zijn vier doden geborgen. De tijd dringt om meer vermisten te vinden. De temperatuur in het gebied stijgt. En daardoor is er kans op nieuwe lawines. Bovendien waren er vannacht tientallen kleine aardbevingen. Het weer, vannacht lichtend tot matige vorst. Lokaal is er kans op een misbank. Morgen het noorden wolkenvelden. In het zuiden opnieuw veel zon. Het dooit 1 tot 4 graden. Zondag overal zon. En ook dan temperaturen net boven nul. En dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. De TV, welkom bij een nieuwe frisse, fruitige. Zie het op jouw CVM Zandvoort? Twee uur lang. Zie je, zie je sessions. Ze staan te popelen, ze staan te trappelen hier zo al die hete hitjes. Ja, buiten is het koud, dus we gaan het vuur nog eventjes opstoken hier. We trappen af met Dennis Groove en Cryder met Street Life, en daarna Fox Stevenson samen met Mesto en Chatterbox. Twee uur lang zie je het. Wat gaat dat allemaal beleven? Wat gaat dat allemaal brengen? Nou, ja, Martin de Garrix, hij komt in actie. Waarmee? Waarom? Nou, dat hoor je straks allemaal in de nieuwsrubriek. Dancefair, fair, 2017. Jawel, dit jaar is het er ook weer. Wanneer? Pak je agenda maar vast erbij. Ik ga je straks al alles over vertellen. Natuurlijk gaan we even blikken in de charts. Wat staat er deze week te trappelen om de charts in te komen? Welke platen hadden er al in moeten staan? We gaan het straks allemaal horen samen met DJ Dion Sydney. En ja, over DJ Dion Sydney gesproken. Hij is er vanavond weer bij hoor. Ja, we kregen al mailtjes. Is hij er vanavond wel? Ja, hij is er vanavond een uur lang. Onze enige echte DJ Dion Sydney in de mix. En ja, USB Basic zat helemaal vol. Er kon gewoon helemaal niks meer bij. Dus dat belooft een hoop moois. En ja, ik zei het al. Heel veel nieuwe muziek. En als we het over nieuwe muziek hebben... wat dacht je van Lucas en Steve? Deze jongens, ze zijn gewoon ontzettend goed bezig. En dat uh, ja, hun laatste plaat, uh, samen met Jake Rees, Calling On You... is ook regelrecht een hitje. Zullen we gewoon gaan draaien? Tuurlijk! Good, good Lucas en Steve. Future Jake Rees. Hier op jouw C-Fam Dit is hier. Oh, Baby favoriet van mijzelf. Simon Kitzo met Choplifter. Uitgekomen op Sueno. Fresh Shelter press. Wat een lekkere plaats dit. En ik zou zeker zijn Soundcloud even bekijken. Soundcloud van Simon Kitzo. K-I-D-Z-O-O. En hij komt gewoon uit Nederland. Wat een held, wat een producties. Ik zeg, hier gaan we nog veel meer van horen. En waar we nog veel meer van gaan horen, is de one and only DJ Dion Sydney. Straks na tweede uur, jawel, jawel, een uur lang in de mix. Maar ik heb weer eens nieuws voor je. Ja, Martin Garrix, hij gaat in actie komen in actie voor Warchild. Op 21 februari komt Martin Garrix in actie voor Warchild. En die avond zal de nummer 1 DJ ter wereld een eenmalig en uniek optreden in Paradiso Amsterdam geven. Garrix doet zijn show geheel belangeloos en alle opbrengsten van de avond gaan naar Warchild. Die maakte, uh, hij hype bekend bij Mattie en Wietse's uh, ochtendshow Q Music. Marty Kerrick zegt... Ik zet me graag in voor goede doelen waarvan War Child er één is. Ik vind het goed dat War Child wereldwijd honderdduizenden kinderen in oorlogsgebieden helpt. En ik kom hier graag voor in actie. Chipke Wersma, de directeur van War Child, zegt... Wij zijn ontzettend trots dat Marty Kerrick een exclusief optreden voor War Child doet. En zijn innovatieve muziek is universeel en verbindt mensen. Muziek is een belangrijk onderdeel in ons werk... Want het leert kinderen makkelijker hun ervaringen te verwerken en hun emoties te uiten. Met een optreden als deze hopen we samen veel kinderen in oorlogsgebieden te kunnen helpen. Ja, de kaartverkoop op Martin Garrix voor War Child start vrijdag 20 januari, vandaag dus om 12 uur. Dus je kunt gewoon die kaarten gaan halen. www.carrixvoorwarchild.nl Kaarten zijn beschikbaar vanaf 50 euro. Dus ja, je moet wel in de buidel tasten. De opbrengsten van de avond komen volledig dus ten goede aan de projecten aan van Warchild in de 14 landen waarin zij werkt. Al meer dan 20 jaar is Warchild de expert op het gebied van psychosociale hulp, bescherming en onderwijs aan oorlogskinderen. Voor werk is de organisatie afhankelijk van vele bijzondere organisaties en mensen. Warchild voert een lage kostenbeleid, dat betekent dat de organisatie probeert zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. En ja, Martin Garrix. Behoorzeld wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van onder meer. Martin Garrix himself, Paradiso, ENA Events, Q Music en de Media Nanny. Tot zover dit nieuwtje. En ja, een plaat die we graag willen horen. Dat is niemand minder dan Tom Tiger met Dimini. Ja, Spinning Records is trots om hem te presenteren. Want uh, Kartel Recordings heeft ook gereleased. En ja, toch een subje van uh, de Spinning Records. Hier nu op jouw CVM standwoord, Don't Tiger! 106.9 ZFN Freejack Remix. En ja, je hoorde wel die, die welbekende sample van Dance Express. Goed gebruikt door Freejack en de Expansion natuurlijk. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Tom Tiger en Dimini. En dan is het er weer tijd voor. Ja, wat, wat is er in onze mailbox binnengekomen? We gaan even kijken, want de Dance Fair... Ja, de Music Fair 2017... Die maken een programma bekend. Ja, Dance Fair is al jaren het educatieve event... Voor DJ's en producers... En nu, met de toevoeging van Music Fair... is er nu ook een waanzinnig programma voor muzikanten... die alles willen leren van hun muzikale helden. Ja, het volledige programma is te vinden op www.dancefair.nl... slash blokkenschema Een greep uit de opvallendste namen zijn onder andere... Nicky Romero, Lebek Luke, Frontliner, Sam Veld, Patrick Leonard of Madonna... en Davinata Nathan van Bruno Mars... zij zullen produceren en songwriting masterclasses verzorgen... en hun kennis delen die voor iedere musicmaker een must is. Dancefair Music Fair vindt plaats op 4 en 5 maart 2017 in de jaarbeurs in Utrecht. Ja, het concept is voortgekomen uit onze eigen passie voor muziek... al dus Norman Soares, organisator van Fair Music Fair. En we zijn zeer dankbaar voor het enthousiasme van de meer dan 300 professionals... uit de industrie die aanwezig zullen zijn. Zij zien het belang van hun kennis over te dragen aan opkomend muzikaal talent... Ja, met meer dan 100 instrumenten en softwaremerken. Deze zijn aanwezig op een beursvloer van 6000 vierkante meter. Ja, welbekende namen zoals Native Instruments, Ableton, KRK, Dynaudio, Marshall, SSL, Novation, Roland, Core, Cubase en Yamaha. Alle apparatuur staat klaar om getest en beluisterd te worden. Ook is er zoals ieder jaar een uitgebreid netwerkprogramma waar producers en muzikanten elkaar kunnen ontmoeten, inclusief een demo drop waar meer dan 100 platenmaatschappijen aan deelnemen. Dus is voor in de agenda 4 en 5 maart in de Jaarbeurs in Utrecht, de Dance Fair Music Fair 2017. De tickets zijn al verkrijgbaar via de website www.dancefair.nl tickets En als je zegt van nou, ik wil het gewoon lekker makkelijk doen, het kan ook. Gewoon via de Primera. En die vinden we hier in de Halterstraat in Zandvoort. Dus lekker duidelijk. Tot zover dit nieuwtje. En gauw met nieuwe muziek. En dan gaan we gewoon een keertje naar de promopool. En in de promopool vinden we Dimitri G. Met Magic Boots. En het is de promotrack van deze week. Hier natuurlijk bij jouw CFM Zandvoort. Jake Boots En ja, exclusief natuurlijk op uh, Spinning Records. Uh, hij is uh, van de promo pool, de talent pool. Dus wie weet gaan we daar wel meer van horen. Waar je zeker meer van gaat horen is van Cosmic Aid. Want ja. Het zit er weer aan te komen. Je zou het nog niet denken hoor. Maar. Zondag 16 april 2017. Oftewel, Eerste Paasdag. Ja. Nee, daar gaan we geen paar zijgen zoeken. Of misschien toch ook erbij. Maar dan komt het wereldberoemde Cosmic Aid naar Beach Club Fuel... om het splinternieuwe Materia-album te presenteren. Het succesvolle duo dat 20 januari van start gaat met een nieuwe wereldtour... gebaseerd op het kerstvissen-album Materia. Na een volle maand kicks in Amerika af te werken, volgt Europa. En op 16 april staan de heren dus in Bloemendaal aan zee. Beach Club Fuel is er blij mee, want ook in Nederland zijn de heren nog steeds razend populair... Ja, Cosmic Gate, een illustre duo dat zich keer op keer opnieuw weet uit te vinden. Op het hoogste platform mee blijft draaien en al bijna twee decennia lang een gigantische fanbase in vervoering brengt. Van Rhythm and Drums tot het laatste artiestalbum, Start to Fuel, uitgekomen in 2014 bij Armada. Het kent elke langspeler weer nieuw en verfrissend materiaal. Een belangrijke schakel in de schala aan kwaliteiten dat deze twee onvoorzadigbare creatievelingen met zich meebrengen. Ons stages laten de heren nog altijd een goede indruk achter en weten ze het publiek een probleemloos mee te nemen. Ja, November vorig jaar kondigde het duo op hun site al aan met een nieuw album te komen. Sterker nog, een tweedelig album waarvan het eerste deel op 20 januari verkrijgbaar zal zijn. En een tweede deel voor later in 2017 gepland staat. Chapter One, zoals de heren het zelf noemen, is een album geworden waarin de muzikale ontwikkeling van Cosmic Aid in samenwerking met diverse artiesten op plaat is vastgelegd. Vernieuwd en toch herkenbaar. Een album dat wederom niet in één simpel hokje te plaatsen valt. Maar de breedte ingaat dankzij collabs met niemand minder dan Ferry Korsten... Elon Bluestone en Jess. Maar ook met Alastar en Tim White. Meer info over het nieuwe album vind je hier. En ja... Wat krijg je te zien? Op 16 april komt het duo dus naar Beach Club Hue om naar een fantastische showcase af te leveren. Natuurlijk staat Cosmic Kate centraal en zullen Nick en Bossy een langere set weggeven. Daarnaast worden zij bijgestaan door een drietal geweldige diverse acts. Te weten Super 8 en Tap, Alex Stefano en Hazan Beltagu. Early birds zijn tot en met 15 februari verkrijgbaar. En ja, als snelle beslisser word jij voor slechts 17,50 eigenaar van een entreebewijs. Het, de reguliere ticketprijs staat op 22,50 euro. En trouwbezoekers van Fuel die snel beslissen worden nog meer beloond. Wanneer zij voor een combiticket gaan, met dit ticket kun je en naar de opening op 18 maart... en het Cosmic Gate spektakel op eerste paasdag. Dit ticket kost je voor 16 januari slechts 29,50... Daarna gaat de prijs naar 37,50. Dus haal het in huis. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door. Met een plaat uh, van niemand minder dan. Ja, van wie? Nou, Don Diablo. Vriend van de show. Heeft een nieuwe track. Switch. al eerder bij DJ Dion Sydney Is hij zet voorbij komen? En over DJ Dion Sidney gesproken? Hij staat er zo klaar voor. Een uur lang in de mix. Een uur lang zie je sessions hier op jouw CVM. Maar nu eerst, Don Diablo en Switch. I'm <laughs> Exclusief tijdens Amsterdam Dance Event in première gaan. Wat een beest van een plaat. En ja, over een beest gesproken. Hij staat hier naast me. Fris, fruitig, kortgeschoren, ontzettend echte DJ Dion Sydney. Hallo, hallo. Welkom, welkom, welkom. Fijn dat je weer uh, tijd hebt geweten te maken voor een uur lang in de mix zometeen. Wat tijdje, JK, dat weet je toch. Maar we gaan eerst eventjes vooruitblikken in de charts. Ja, ga ik even naar even, de charts Even, toe. even Na naar de charts, pak ze er eventjes bij. Ja, de charts. Oh. We, we hebben er, er nodig, de nodige te pakken. Want ja, ik, ik zie wel uh, wat voorbij komen. Frankie Rizzardo. Die, uh, die, die staat al een uh, tijdje bekend met uh, Defected uh, Records. En zijn nieuwste plaat, Z-Man. Uh, hij komt over een tijdje pas uit. Dus helaas, ja. Ik heb hem nog niet. Maar Dennis. Hallo. Jij vond het niet zoveel, hè? Die uh, plaat. Uh... Nou, ik vond het een beetje tegenvallen. Ja, jou bent meer van het origineel. Ja. Nou ja, dat kan gebeuren, dat kan gebeuren. Ieder zijn eigen meuker. Hey, ik kijk zo eventjes naar de Beatport uh, top 10. En ik zeg, nou, het is dezelfde... Niks veranderd? Niks veranderd. Uh, dus we gaan maar even uh, uh, naar een specifiekere chart, hè. Zullen, zullen we gewoon een beetje Future House uh, uh, erbij pakken? Kijk, ja, ik kan reggae, reggae is ook wel leuk. Yeah. <laughs> ja. Als, als je ervan houdt. Als je een jointje bij hebt, ja. Nee, sorry. Ik heb, net, ik heb hem net uitgemaakt. doen we niet aan. Ja, ja, ja. ja. Door de, de nummer 10 dan maar. Want daar vinden we Martin Solvee en Ina Vrolsen met Places. Volgens mij vonden we hem vorige week ook in de charts. Ja. Maar toen wat hoger. Ja, klopt. En toen, zei, en toen zeiden we van nou... Ja, ik vind hem uh, niet, niet, zo, uh, niet zo bijzonder. Nee. Dus ze, ze hebben naar nou geluisterd... en hem gewoon uh, een paar plekjes laten zakken. Dat vinden we... op de nummer 9. Let Me Love You. De Don Diablo-versie... van Justin Bieber en DJ Snake. Ja, lekker. Lekkere buikertje. Ik vind hem leuk. Ik, ja. vind hem, ik vind hem gewoon gezellig. Gewoon echt een uh, dj uh, Dio. Niet, niet te druk, maar gewoon uh, wel lekker stevig. En ja, dan... Gaan we naar de nummer 8? Niet uit die charts te slaan, hè? Walking on Clouds van Croatia Squad en Luca de Lekker nummertje. Zeker. Ook uh, vorige week in uh, mixtape feest. Het komt gewoon allemaal in de seed sessions voorbij. Ja. En de plaat die je net al hoorde, het eerste uur, dat was uh, de nummer 7 uit de charts. Chatterbox van Mesto en Fox Stevenson. Lekker nummertje. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje op uh, Kirby-like ook. Uh, ja, de... ik heb er wat van weg. En ja, dan op de nummer 6, Daar vinden we IDX en Lika Morgan met veel the Same. En ja, IDX, daar ben jij toch wel uh, een beetje fan van, hè? Ja, best wel. Want uh, ik vind zijn productie gewoon steengoed. Ja, een plaats die nog steeds in de charts uh, ja, helemaal vast staat. Nee, ongelooflijk. Dat is uh, toch echt uh, die plaat uh, What the fuck van Sander van Doorn naam, en Zijn naam, naam doet ze eer aan. What the fuck. Dat hij nog steeds op neuf De stevige bas. Maar het uh, blijft, blijft een lekkere plaat. Eerlijk is eerlijk. Ik er graag naar. Ja, het is uh, lekker voor, uh, voor het hardlopen of als je op de fiets bent. Je gaat een stuk harder uh, dan. Ja. Dus zit je in de auto, what zet hem niet op, want, uh, uh, voor je het weet. heb je een uh, flitspaal? Ja. En ja, de, het is nog een beetje glad misschien buiten ook. Want ja, uh, ja. het is, is, het, het is uh, toch altijd het uh, vriespunt, dus what dat the willen fuck, we niet. daar gaat hij. Ja, plaat, uh, dat what the fuck had ik eigenlijk bij de, de nummer 4 van deze week. Uh, Mike Williams met Bambini. Ja. Ik, ik, had, ik had zoiets van, uh, ja. Wat is het nou? Het, het is een... Uh, beetje Affici 2.0, hè? Ja, een beetje bij elkaar geraapt. Uh. Uh, het melodietje is, vind ik, wel pakkend op zich, hoor. Ja, maar... Ja. Meer ook niet. Ja. A uitgekomen op Musical Twi Freedom. Twijfel, twijfel. Uh, ja, twijfel, twijfel. Een twijfel die ik zeker niet heb, is uh, de nieuwe Lucas en Steve. Je worden hem ook al, Calling On You. Gewoon lekker vrolijk. Ja. Lekker huppelen. Je krijg gewoon weer zin in de lente. Als ik naar buiten kijk, ja. Dan is de lente nog ver weg. Te... Gewoon... Misschien, misschien een hier uh, hierzinte op het bureau hier. Gewoon niet naar buiten kijken. Nee, zeker te weten. En dan, uh, ja, je hoorde hem net. Switch van Don Diablo. Uitgekomen op Hexagon. Op de nummer 2. Ja, die nummer 1. Even als vorige week. Boogie Wonderland. Van Mr. Belton Wessel. Ik word er gewoon helemaal uh, vrolijk van, Dennis. Happy de peppy. En waar ik ook vrolijk van word. Ja, of eigenlijk minder vrolijk. We hebben ook eventjes een uitstapje uit de chart. We hebben een enquête, Dennis. Een enquête? Ja, je wordt er stil van. Een nee enquête, ja. We willen onze luisteraars vragen. Vul hem eventjes in. Alleen... Ja, dan komt de treurige mededeling. De makers zijn het vergeten, Dennis. Nou, nah. hoe kan dat nou? Dus, dus hebben geen enquête over ons nodig, want het is toch goed? Het is gewoon gezellig, maar ja, vul die enquête gewoon in. We gaan hem zometeen nog eventjes uh, on-air gooien. Wat vind jij van Siet, Fem en alles? Uh, vul natuurlijk in dat uh, Siet jouw favoriete programma is... en dat je vaak naar ons luistert, ja, anders wist je dit dan natuurlijk niet. Uiteraard. En als je hem helemaal invult, dan maak je gewoon een kans op zo'n overheerlijke taart. Oh, taart. Taart, dat is, uh, lekker een rijtje invullen hoor. Nou, dat mag je zeker doen, Dennis. Uh, we gooien hem zo meteen onder. air uh. En ja, je bent gewend dat, uh, dat we toch wel eventjes een uh, plaatje gaan draaien. Ja, en nog een plaatje. Eh, no nog een plaatje, ja, voordat jij aan je set gaat. Jullie USB-stickjes zitten helemaal borstels vol, hoorde ik. Ja, ik moest, uh, ik moest sjouwen met dat ding man. Ik zie het aan je rug. Je staat een beetje krom, maar <laughs> ik heb nog één plaatje. Ja, ik vind hem leuk. Het is ook op het label Defected Kroekers. De Kroekers en Mike City met Can My Mind Ride. Right. Een plaat die zeker in de, uh, in de charts had horen te staan. Of is hij te nieuw, Dennis? Ik weet het niet. Ik vind dat hij er hoort te staan. Oordeel zelf! Misschien, misschien volgende week, je weet maar nooit. Je ziet we, we, we gaan hem nog even plukken. Nu Kazaak. de Kroekers met Get My Mind Right. En zometeen na het nieuws en weer. Als het niet uitloopt met hele Trump gebeuren. Dan, dan is hier gewoon hoor. The one and only DJ. Dion zit in de mix. Kazaak.